Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse president Macron en zijn regering mogen blijven zitten. Er was een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Omdat hij vorige week de nieuwe pensioenplannen doordrukte door het parlementen omzeilen. Dat betekent dat de leeftijd waarop Fransen met pensioen mogen stijgt naar 64 jaar. Tegen dat plan wordt al maanden geprotesteerd. En ook donderdag hebben Franse vakbonden weer een nationale stakingsdag op de planning staan. Wopke Hoekstra moet leider van het CDA blijven, vinden de Tweede Kamerfractie en de voorzitter van de partij. Deze week is er spoed overleggen over de verkiezingen vorige week. De partij raakt in de meeste provincies ongeveer de helft van zijn zetels kwijt. En er is veel discussie over Wopke Hoekstra, omdat het niet de eerste verkiezingen onder zijn leiding zijn waarbij het CDA verliest. Het Nederlandse kledingmerk Scotch Soda heeft zijn faillissement aangevraagd. Er moet een nieuwe eigenaar komen. Voorlopig blijven alle 32 winkels die ze in Nederland hebben nog wel open. Volgens het Financieel Dagblad redden ze het niet meer door de energieprijzen en de inflatie. Misschien heb je er ook wel een paar zien kruipen op het fietspad of aan de rand van een park. Het is de tijd van de kikkers. In Overijssel was er gisteren een ultieme reddingspoging. Want op een superdruk fietspad steken juist honderden padden en salamanders over. We zijn proberen om zoveel mogelijk salamanders te redden van de oversteek ten, de... ten opzichte van deze fietsers. Ja, die dus nu met massaal naar FC Twente toe gaan. Het gaat over 800 meter, ongeveer 800 meter en we zijn met ruim 30 mensen. Zo, die brengen we veilig naar de overkant. Ja, de kikkers zijn zo actief omdat ze op zoek zijn naar een paringsmaatje. En een plek om hun, om hun eitjes neer te leggen. Ze zijn wat roekelozer dan normaal daardoor. Het weer vanavond klaart het op. Morgen vroeg toch weer wat regen. En morgenmiddag een zonnetje en een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits bijna voorbij. Nog vijf minuutjes vertraging op de A10 vanuit het Watergaasmeer Naar knooppunt Koenplein bij knooppunt de Nieuwmeer. Zes kilometer file, tien minuutjes op onthoud. En tien minuten nog op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem, drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 De winnaars van uh, de Robhak daar wordt namelijk Lasset en het nummer dat heet Woven Don't want to give us up, there is just too much still go in. Heart, I'm tethered to your thoughts. We're so woven in. We're so woven into. We're so woven into. We're so woven into each other. We're so woven into. We're so woven into. We're so woven into each other.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 We zijn, we zijn ook uh, voorzichtig, want je, je weet nooit of er dan nog net iets erachteraan uh, komt. Want als ik heb eens één keer gehad dat ik begon te klappen. En in één keer zat uh, de uh, muzikant van dienst. Wat gebeurt hier nou? Komt nog een stukje. Nou, uh, dat was bij jou gelukkig niet het geval. Dus ik uh, ben blij dat je dit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 You are cute, wishing grief is fetishized. Well done, D for your perseverance, you go Best is in it, ain't it funny?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 Maar nu is het uh, moment daar om wederop met Demira te gaan praten, want uh, ze hangt ook aan de telefoon. Goedenavond uh, Demira. Hé hey, ja, goedenavond. Ja, dat, is, dat was ze inderdaad over uh, Metropolis, kan ik me nog herinneren. Ja, klopt. Ja, ja, maar het is alweer een tijdje terug. Ik weet alleen, binnen uh, ben even slecht in de tijd, maar volgens mij was dat ergens vorig jaar.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 Er veel gebeurd. Ja? Um, even over, over het stuk zelf. De dochters van Nino. Um, be, heb jij dit uh, helemaal zelf bedacht? Of zijn er toch ook nog mensen die daar omheen... Uh, die daar ook uh, een rol in hebben gespeeld?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 toen ben ik door hem eigenlijk als een soort mentor uh, meegenomen in de in de wonderen en ook uh, spannende wereld. Ja. Van, de, van de pop en rockmuziek. En dat is uh, dat was te gek. En ik, ik hoopte eigenlijk, ik wilde eigenlijk mijn uh, release show gaan doen, ook in Rotterdam, in plaats van mijn melkweg. Maar dat moet ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar, ja, gezegd <laughs> dat even lekker tegen die Rotterdammers, hè? Dan, dan, dan is het gelijk Ajax Feyenoord. Laten we het daar maar ja, niet dat, over dat hebben. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dus. <laughs>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 De exacte release datum inmiddels, is dus 10 mei. 10 mei. 10 mei. 10 mei. Drie dagen na mijn Oei. verjaardag. Ik vier ook mijn verjaardag, die dag, dus het oh. wordt één groot feest. Dan, uh, dan uh, is dat wel een reden om naar, uh, naar uit te gaan kijken, denk ik. <laughs> Kom je ook, ja, Pff, als, het, als het niet op een uh, donderdagavond is, dan, uh, dan wel. Maar uh, nou ja, ik, ik ben nu al meteen al wat beloofd en Ik ben dus heel slecht in beloven. Dus laat ik je anders <laughs> zeggen: ik beloof even niks. <laughs> <laughs> maar we gaan wel even na de uitzending dan een alleen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 When there are bloodstains on your white flick, eat more. Als je altijd uh, weer wat uh, oude bekenden aan de telefoon uh, hebt. Uh, in dit geval was dat Demira. Uh, Demira heet voluit Demira Jansen. Dit is Pallas uh, die we hebben uh, gehoord. Kortom 10 mei Melkweg. Daar is dan de release show van haar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 Uh, zat hij uh, aan liedjes te werken. En dan viel hij ja, overdag in slaap tijdens uh, de lessen in uh, school. Dat heeft hij wel eens uh, in zijn persberichten naar buiten gestuurd. Ja, Dat vond ik wel een heel leuk verhaal. Ja. Gezegd. Maar is die uh, leerling uh, van jou geweest? Die is leerling ja. van mij geweest. Zo. Ja. Dan, is, uh, dan is hij goed terechtgekomen, Want uh, Sven maakt hele ja. mooie nummers. Ja, um, want over jouw achterban. Uh, want dat is in aanloop naar... Uh, het, het is wel een best een uh, grote groep mensen die jou volgen uh, ja. uh, overal.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 Expanded, Expanded. Never, ending. never ending, transcending between reality. We, we are the universe. universe. One one one, we are one one one. Under the sun, sun, sun, we are one. One one one, one one, one. we are one one one. Under the sun, sun, sun. Give me just a little bit that Give me some of the stuff that I Give me some of the stuff that Give me some of the stuff of the Give me Give me of Give me Give me of Give me Give me of Give me we are the universe. We are the universe. We are the universe. We are the universe. We are the universe. The universe. We are the universe. We are the universe. We are the universe. We are the universe.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 You may smile, need to be warm. You may smile, you may smile, hold on for a moment. They smile. Fire, fire, fire, fire.